van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van twee uur. Carmen verhul met het NOS journaal. Pvv-leider Wilders heeft herhaald dat hij zal zeggen wat hij wil als hij volgende maand een toespraak houdt in New York. Wilders wil dan aanwezig zijn bij een demonstratie tegen de bouw van een moskee vlakbij Ground Zero. CDA-fractievoorzitter Verhagen zei vanmorgen dat hij ervan uitgaat dat Wilders zijn verantwoordelijkheid zal nemen... en zich realiseert dat woorden consequenties kunnen hebben, ook voor de belangen van Nederland. Maar volgens Wilders zijn VVD, PVV en CDA erover eens dat ze over de islam van mening verschillen. En dat betekent dat iedereen mag zeggen wat hij wil. Wilders zal op 11 september niet namens de regering spreken. Ik zit niet in het kabinet, zei de PVV-voorman. De kustwacht heeft aan het eind van de ochtend voor de kust van Vlieland een man uit het water gevist. Hij had gemeld dat zijn jacht water maakte, waarna de kustwacht met twee reddingsboten, een helikopter en een vliegtuig ging kijken. De man kon een half uur later uit het water worden gevist. Het jacht was inmiddels gezonken. Volgens de kustwacht was de man alleen behoorlijk geschrokken. Een bergingsbedrijf bekijkt wat er met het jacht moet gebeuren. Waardoor het schip water maakte en zonk is niet duidelijk. Olieconcern BP heeft vanwege het olielek in de Golf van Mexico tot nu toe 145.000 schadeclaims ontvangen. Het grootste deel daarvan is al uitbetaald en dat heeft het bedrijf 310 miljoen dollar gekost, zegt BP. BP houdt er rekening mee dat de uiteindelijke kosten kunnen oplopen tot meer dan 20 miljard dollar. Het olielek in de Golf van Mexico werd op 15 juli gedicht. Op dit moment wordt er een nieuw gat geboord om de druk op de afgedichte bron te verlichten. Het weer, stapel wolken, maar ook hier en daar zon. In het noordoosten en oosten kan een enkele bui ontstaan. Temperatuur 20 tot 24 graden. Morgen vrijwel overal bewolkt met later in de middag regen en weinig verandering in temperatuur. Dit was het NOS Journal.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. zee. Zandvoort. is. strak zomerhit. Dit is de zomer van ZFM.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 Zit u la parla la americano, quando amerikanen, kwanna za falla mola sotta luna, come met alleen een kaver die haai doviu. Papa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 EFM Zone Your body burns like never before, and it feels better than love. Yeah, it feels better than love. Every second. Place jump up, bubble up what's in store Love is the drug and I need the score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 And oh, They're trying to keep my hands off, what you're begging me for more. Round Hot, is in. my dad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 Most follow intuition while they wishing it would work And yeah, my vision is imperfect, so I don't dare lurk for it Though I'm wishing for some change like a church worker Hallelujah, preacher, I am not influenced If I don't donate to your movement, am I not improving? I I'm wall a poor killer, poor for abortion A piece of American society, pie I get high, my cheese I got, so bear witness I got this girl looking at you cause my ribs kissing, why?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 Zomer in Zandvoort. Voel zomer ja. op CFM.